Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump krijgt van vrouwen onvriendelijke opmerkingen van hem zijn opgedoken. Het gaat om een video uit 2005 waarin hij onder meer zegt dat hij als beroemdheid ongevraagd alle vrouwen kan kussen en in hun kruis kan grijpen. Kopstukken uit zijn eigen Republikeinse partij hebben scherp afstand genomen van Trumps uitspraken. Zijn rivaal Clinton twitterde dat hij geen president kan worden. Trump zelf zegt dat het hem spijt als hij iemand heeft gekwetst. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben twee terroristen zichzelf opgeblazen. Dat gebeurde volgens het staatspersbureau Anadolu... nadat de politie hun auto had tegengehouden bij een antiterreuroperatie. Voor zover bekend zijn er behalve de daders geen doden. De politie vermoedt dat de twee, een man en een vrouw... een aanslag met een autobom wilden plegen. Toen agenten hen opdroegen uit te stappen, bliezen ze zichzelf op. President Obama heeft de laatste Amerikaanse sancties tegen Myanmar opgeheven. Hij zegt dat het land steeds democratischer wordt. Vorige maand had Obama in Washington een ontmoeting met Aung San Suu Kyi... die gezien wordt als politiek leider van Myanmar... waarbij hij het opheffen van de sancties al in het vooruitzicht stelde. Het aantal doden op Haiti na de verwoestende orkaan Matthew is opgelopen tot zeker 877. Het zoeken naar slachtoffers is door de hoge waterstand moeilijk... De hulpverlening komt langzaam op gang, maar verloopt moeizaam. Een deel van het land is onbegaanbaar en hele gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland overtuigend gewonnen. In de Kuip in Rotterdam werd het 4-1. In groep A zijn nog twee kwalificatiewedstrijden gespeeld. Frankrijk won in Parijs met 4-1 van Bulgarije. En Luxemburg verloor met 1-0 van Zweden. Daardoor is Oranje op dit moment koploper op doelsaldo. In groep H won België met 4-0 van Bosnië-Herzegovina.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Goed, ja, ja. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leeft. Hoi, oh, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer? Ja, dat is toch prachtig? Alles komt samen op dit moment. Geweldig. Ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Mooi, ja, prachtig. Toebak leeft op de radio. Vijf minuten over acht. Ik een beetje wennen met al die knopjes. Ja. wordt oud, denk ik of zo. Het werkt niet altijd heel soepel. Je handen trillen gewoon, dat is het. Ja, dat is het. Wat voor ziekte is dat ook weer? Goed, vanuit het rustige zandvoort waar de wind niet waait. Want over de hele wereld zijn er stormen. Matthew in Amerika. Ik weet niet hoe de storm in Hawaii heet. Ja, het is ja, dezelfde, Het is dezelfde, Haiti Daar schijnen echt al 800 doden te zijn. Ja, erg, in uh, in uh, Florida zie ik net vier doden. En al die ellende. En dan zit ik naar het nieuws te kijken. En ik denk van... Hè, is het decor van acht uur signaal veranderd? Ja, in dus ene. De, het decor is anders. Dan vond ik dan zo eraf geleid. Ik denk, Hallo, ik probeer het nieuws te volgen. Wil u het decor niet veranderen? Hè? Ja. Al die golven. En ja. Al die wind. Nee. Ja, en hier zit het inderdaad. We hebben nog geen echte uh, najaarstormen gehad. En ik hoop dat het nog even zo blijft, want de strandtenten gaan afgebouwd worden na dit weekend, zo'n beetje. Oké, okay, dus we moeten nog even volhouden. Nou, ja. is niks voorspelbaar voor mij voor dit weekend dat het er allerlei radigheid zou gaan gebeuren. Goed, week vol nee. gebeurtenissen. Altijd even in het begin. Wat is er zo opgevallen? Weet je iets? Ja, uh, nou, ik denk? zag dat premier Rutte zat gisteravond bij. Uh, ja, ja. Petty hij weet net. Ja. Wat doet hij daar bij de commerciële? Ja. je recht echt van VD. Die denkt, ik ga het zootje verkopen bij, bij, bij de commerciële in plaats van bij de omroep. Zou u ervoor betaald worden? Want ik heb het idee dat gasten vaak. Betaald worden voor het komen. Ja, het is soms wel heel veel gepraat over televisiesterren en programma's. Dan denk ik: oh man, ze ja, uh, Hij begon te praten ik haakte gelijk af. Het is ja. heel erg. Bij ja, het, het maf is dat. Ik zat op uh, pauze, was ik aan het volgen. En daar zat weer iemand van SBS6. Zat daar zijn programma te promoten. Oh, dacht ik: hé, wat is dit? Dat één grote reclame. Maar het zou best kunnen zijn dat ze daar bij hem hebben betaald. Uh, nee, dat, dat hij hem hebt moeten betalen om daar te komen. Om reclame te maken voor SBSS. Oh, dat kan ook, ja. Dat is toch zo met je geld bij, bij, binnen te halen. Moeten we bij Goedemorgen Zandt wat ook maar doen als mensen reclame komen maken? Want we kunnen wel wat inkomsten gebruiken hier. Welk, welk programma is dat? Uh, geen idee. Ook oh, geen idee. Goed, het uh, is Toebak leeft Rutte heeft gisteren met de VVD heeft wat, uh, het programma bekendbaar gemaakt natuurlijk. Uh, het gaat allemaal anders. Hij heeft ontzettend veel bezuinigd. En nu willen we in één keer weer wat extra geld naar de zorg gaan doen. Alles weer rechtbrei. Nou, er zal niet zoveel geld terugkomen als het weggehaald is, maar... Denk het ook niet. Dat nee. Zo doel staat de eerste zweep en dan het klontje. Ja, zoiets is het. Volgens ook een beetje. Goed, eerst maar eens even muziek op die radio. Rosalind Murphy. Ja, knopjes, zei ik al. Ik ben ik niet zo goed in. Rosalind Murphy had ooit een plaat en dat was dit Overpowered. When I think that I'm over you. To my daughter, the chromosomes match. Affect isn't matter. A matter of fact. ga je bijna al roepen. In het begin rijden we deze pad echt heel vaak. Bijna weer tien jaar. Het, het, het, het, het, het, het Treintje Oosterhuis. Treintje Oosterhuis, de de, daar de, lijkt het een beetje op. Ja. Zo dus had ik het niet gezien. Dit is Rosalind Murphy, kwam uit Ierland vandaan. Deze plaat van 2007, dat is echt volgend jaar, gewoon tien jaar geleden... En goed, wij zitten hier ook al, voor mij al 13 jaar weer een radioprogramma te 13 maken. Al? Dus 13 oh, jaar volgens 14 jaar volgens mij wel. Hebben we hebben we binnenkort wel... een feestje natuurlijk, hè? Ja, nou, ik benieuwd wat ze voor ons geregeld hebben. Ja. Maar in ieder geval, uh, Rosie Murphy heeft pas alleen nog een plaat afgele afgeleverd. Take me Up to Monto. Dat was uh, afgelopen jaar. Ja, Dus ik zal eens kijken. Mm. Ik volgens mij kan me wel iets herinneren dat ik daar wel naar heb zitten luisteren, maar ik denk van, waar is de tijd gebleven van overpowered? En dan pak ik toch weer die oude muziek? Ja, het is wel eenmaal zo. Ja, weet het. Ik soms weer bijna aan nieuwe muziek. Ik heb straks weer wat nieuwe muziek voor je uitgekozen. Echt leuke dingen, moet ik zeggen. Echt, echt verbaasd. Ik denk, hé, hey, grappig. Het klinkt dan heel oud, maar het is dan toch wel uh, hyperhip nieuw. Goed, tien minuten over acht. Ik zie dat je alweer, jawel, ja, hoor. Gaat alweer wel aan de drugs bent. Het gaat er wel voor seks, band. drugs en rock'n'roll. Ja? Het schijnt dat in China hebben archeologen een graf ontdekt... op met cannabisplanten. Ik denk dan, is het nog wat waar? Kan je nog roken? Ja? Maar ze hebben het dus uh, gevonden bij opgraving op een historische begraafplaats in de Turpanlaagte En dat is een woestijnachtig gebied, vlakbij bij Kazakhstan. En uh, er lagen 13 planten en aan de harskdieren konden wetenschappers zien dat de bladeren relatief veel THC bevatten. En dat is uh, dus die psychoactieve stof die zorgt voor uh, ja. hallucinaties. Ja? En de planten uh, werden dan ook gekweekt om te roken of om op te kouwen. Dus uh, ja, de, inwo de, de inwoner wou ik zeggen. Nou ja, de man die overleden was was ongeveer 35 jaar oud. En ze dachten, nou dat heeft hij in ieder geval genoeg voor daarboven. Als hij in het land van de eeuwige jachtveld is. Maar wacht even hoor, het is niet dat je kon oogsten nog, dat was niet zo? Nee, het was als een soort kleed over de buik van een... Oké. Okay. 35 jaar oude overlevenden neergelegd. Ik vind het toch wel bijzonder. Nee, ik dacht even dat, dat de boel hadden gesloopt... en dat de IS ergens wat had geplant... of zoiets, dat ze dan ook een illegale... Uh, plantage oh, hadden Oh, ge die gebruiken een oude graven ervoor. Ja, ja misschien wel. dat ja. zou wel kunnen. Maar goed, uh, jij in Nederland, uh, gaan we ze natuurlijk verbouwen. De, de regering gaat erop toezien, gaat vergunningen afgeven. Het was vorige week of die week daarvoor was het groot nieuws. Is dus nu er even weer stil over. Er is daar nou ander nieuws over. De politie. Oh, oh man, wat een gedoe. Met die vijf, natuurlijk met Hendrikus, uh, ik ben dat aan nou begrijpen, die natuurlijk die neklem heeft toegediend gekregen ja, en uiteindelijk is al, overleden. Hij nou, heeft Als bouwman, ik hoorde het afgelopen, nou net in het nieuws hoor ik, dat die uh, heeft gezegd, jongens, jullie hebben ontzettend jullie best gedaan, dat kan wel eens fout gaan. Echt, wees gerust, jullie kunnen jullie je baan houden. Echt waar. En uh, we moeten even kijken hoe we er normaal aan weten passen. Dus nou ja... Eén heeft hier al uh, flinke plicht uh, uh, gepleegd. Dus die heeft al verkeerd gehandeld. Die andere vier is niet helemaal duidelijk. Maar het is toch wel raar. Want als je de videobeelden ziet, dat denk je denkt, Yes, dit gaat er toch heftig aan toe. En die ja. Ad-Bouwman Ad heeft dan wel weer uh, mooie theorieën da die daar uh, op loslaat. Uh, luister even. De politieman die heeft geen keus. Er is een onveilige situatie. Hij moet er naartoe. Hij moet het oplossen. En als hij niet anders kan, moet dat met geweld. Ja, dat is waar. Politie moet altijd geweld toepassen natuurlijk. Ja. Nee, ja. Maar hoeveel? Dat ja, hoeveel? Ja. Want er waren dus vijf agenten. Vijf, volgens met, mij Die stonden die, er bovenop, hè? Ja, dus die vijftien krijgen allemaal dus, uh, uh, een schorsing. Of die hebben gewoon twee maanden vakantie en dan mogen ze we weer verder of zo? Zoiets. Zo klonk het wel een beetje. Ah. Dus nou ja, goed. De nieuwe politiechef, uh, ik ben Erik, nog wat, die uh, heeft daarover uh, gezegd: we wachten het onderzoek maar even af en die is wel bezig met een complete verandering hè, in de politiewereld uh, dat moet echt helemaal anders stond vandaag een heel groot uh, artikel in de kletskant van Nederland uh, ja. we, we zullen zien of dat allemaal wel gaat lukken want uh, ja, daar gaat altijd heel, heel veel geld bij kijken natuurlijk en ik hoop wel dat de regering er wat extra geld voor heeft vrijgemaakt dat had ik wel begrepen maar ja, goed, je hebt wel mensen die al jarenlang op dezelfde plek zitten ja. gaan, zoals die weer, wij? gaan die veranderen in hun gedrag dat is ja. ook de vraag ja, ja. wij, wij, wij. Ook, niet. Nee, wij ja. ook niet, we zitten ook vastgeroest <laughs> goed nou, nog meer wetenswaardigheden. Straks doe ik ook de Zandvoortse berichten. Eerst maar eens even een moppie muziek. Had ik het over nieuwe muziek? Ja, ik heb het over nieuwe muziek. Green Day hebben een nieuwe plaat uit. En die heet Still Breathing. Nou, dat bewijzen. I'm like a child off on the I'm like an turning on the sirens. Oh, I'm still alive.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 Hij is nou ja, goed. Tegenwoordig is het helemaal hip in de pop scene, C. Duncan. En uh, dit is de laatste plaat. Ik vind hem wel erg leuk. Die heet namelijk uh, Wanted to Want It Too. Huh? Wanted to Want It Too. Ja, ik zeg het goed. Zo heet de plaat. Daarvoor trouwens de nieuwe zing van Green Day. En trouwens C. Uh, Duncan is een uh, Schotse componist en uh, zanger. Zijn muziek wordt vaak gebruikt voor televisieprogramma's... zoals Bartolo, Road en BBC One. Uh, hij is opgetreden op verschillende festivals. Hij is ook in Nederland geweest. Eurosonic heeft hij aangedaan... En uh, goed, dit was een laatste plaat. Daarvoor trouwens nog Green Day en die heet uh, Still Breathing. We halen nog steeds adem en af en toe maken ze een nieuwe CD. En het is gewoon wel lekker pop-rock. Pop ja, ik vind het leuk. Het, het spreekt me wel aan. Dit soort muziek altijd een beetje net. hebben we meer, wat meer tempo in de muziek. Goed, oh. zaterdagmorgen en als we het toch over Still Breathing. En gisteren was ik echt zwaar onder indruk. Ik weet niet of het een van vandaag was. Het ging over drugsgebruik in Amerika. Iedereen roept, roept natuurlijk altijd: uh, in Amerika er vallen de meeste doden. Er vallen het ook door uh, wapengekletteren. Dat je denkt: van daar wordt echt ontzettend veel geschoten, en, uh, maar, ook, het schijnt, ook. Ook, maar er schijnt veel meer uh, doden te vallen onder het drugsgebruik. En uh, dan is het ook een dramatische verhaal van dat zevenjarig meisje... wat dan in de bus stopt, uh, haar schoolbus, en vertelt tegen de buschauffeur... ik kom mijn vader en moeder niet wakker krijgen vanochtend. Ach. En die buschauffeur was zo, oh, dat is niet helemaal goed. Die had de politie ingeseind en toen ging de politie kijken... hier wel, twee waren geodied in bed. En die Ach. hadden nog twee kinderen ook nog in het huis rondlopen. En dat schijnt dus regelmatig voor te komen in Amerika. Het oh, is echt shit dat moet je gewoon niet aan denken wij kennen, wij kennen die situaties niet echt hier maar nee je weet, weet niet hoe het in, in de stad is in bepaalde wijken maar... nou nee. nee, goed ik heb echt verschillende foto's laten te zien ook van de, een man en een vrouw die nu voor in de auto zaten helemaal onderuit gezakt en dan zaten er zaten twee kinderen achterin gewoon te wachten tot ze weer bij kwamen en ook mensen in, in het park lagen er gewoon helemaal gestrekt. Helemaal weg. In een, ja. half in een coma. Nou, en, ik, denk, yes. ik denk wel, dat het een, een fantastische dood. Is. Kan ik dan. Uh. <laughs> ja, nee, er zonder hey, dol, Oké, okay. zonder dolletjes. Ja. Ja, ja, ik denk het wel. Uh, ja, dat zou wel kunnen, maar ik heb nu, nu uh, toch die kinderen op de achterbank. Ja, het dat, is toch uh, wel, het, dat is toch wel lastig. Ja, we hebben dus zelfs mensen die uh, drunk and drive, hè, weet je wel. Dat ja. die, uh, dus want ik denk, is het alleen de drugs of is het ook de alcoholgebruik? Want dat is ook enorm, nee, hè? Nee, vooral de ging erover. Het ah, gingen er vooral ja. mensen die al drie jaren negentig heel veel pillen gebruikten. Gewoon om ja, pijn te verzachten. En op een gegeven moment kregen ze die pillen niet meer voorgeschreven. Toen gingen ze op zoek naar iets wat ook wel hielp. Nou, was heroïne. Dan doen we dat, toch? Hey, ja, dat ja, is wel een stapje, maar dat is goedkoop. En het, ja, nou doen we dat. Ja, nou blijven ze aan, aan, hoekt. Wat roepen ze dan maar? Ja. Goed, ja. nou, even, ja. dat is even de realiteit. Doe maar even iets om de pijn te verzachten. Nou, dit Ik heb is... geen pilletje, maar een berichtje. Ja, maar het is ook wel een naar bericht eigenlijk. Oké. Okay. Hm. Want uh, er was een man, uh, die kwam zorgels hevig bloedend thuis. Ja? Omdat hij agressief deed tegen familieleden, werd de politie gebeld. In Rotterdam, hè. Ja, okay. En de agent ontdekte al snel dat de man een pink miste. En hij wilde niet zeggen wat er gebeurd was. Okay. Ja, hey. de man stond al bekend dat ze het Dus de politie heeft onderzoek gedaan. op Twee plekken waar inbraken waren gemeld. En in en rond het kantoorpand uh, werden op een gegeven moment bloedsporen gevonden en daarna de vinger. Ja. Yeah. En uh, ja, het lichaam zat klem tussen de muur en een kantelraam. Dat is toch okay. wel. Ernstig. De man okay. is in het ziekenhuis aangehouden en helaas de Pink kon niet meer aangezet worden. <laughs> yes. Ja, dat is een beetje jammer. Jo, echt? Ja. ja. <laughs> Ik ben iemand bij de pinken, zeker? Nee, ja, ja, niet helemaal, hè? Ik heb altijd denken aan een, een, een kennis van mijn, mijn ouders. Nou ja, een vriend van mijn ouders eigenlijk. Die was vrachtenschauffeur. Die had altijd een leren ah. lere handschoenen aan. En over die leren handschoenen had hij dan een ring. Uh, ja, dat zat lekker. Dat vond hij altijd. En op een gegeven moment stapte hij uit de vrachtwagen. En toen bleef hij met zijn ring achter de spiegel hangen. En toen scheurde zijn... Ringvinger af. Oh. En die zat nog in de handschoenen en die hing aan de spiegel. Ik ben net wakker, ja. Met nog een gedeelte van de pees ook vanuit zijn arm en die Het had shit. Het zijn zo. te veel shit. details. Het is, uiteindelijk ging je met dat hele geval ging je naar, de, naar de huisarts en die, ik had die zo met de tafel neergelegd. En die wacht ze. Zet hem er even aan. Ja, yes. hij kon er niet meer aangezet worden. Die pees was dan nog gedoemd. Maar ja, goed, daar heb je wel beeld bij. Zeker als, als oh. jochie van die... 15 of vijftien of zoiets hoor ik dat verhaal. Goed, oh. nou, straks de zandvoortse berichten. <laughs> is er nog iets om de pijn te verzachten met muziek? Nou, het is iets, het is iets vaags. Het doet een beetje denken aan... Uh, uh, uh, uh, Bas Lumbar, weet je, de muzikant, maar ook filmregisseur. Deze vrouw heeft ook een verhaal te vertellen... dat je denkt, luister even. Now look here, in the house opposite. Black gateposts with a concrete frog... squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper...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 Ja, ik weet jullie af en toe wel weer te verbazen, hè? Je denkt, wat is dit daarvoor? Nou een muzieke rap. De, de zaterdagmorgen. Normaal ook alleen maar gitaren. Ja, het is weer wat anders. Gisteren werd ik er nog gegrepen. Uh, Kate Tempest. Uh, ze komt uit uh, Amerika vandaan. En uh, ze is dichter. Ze is dichter. Dichter rechts. Dus, dicht, dichter rechts, maar het staat gewoon dichter bij haar uh, ah. kopje. Het is gewoon een wide hè? Het is geen donkere, uh, geen. Donker, geen uh, geen uh, uh, Afro-Amerikaan. Echt een whitey, oh. zal het, zal het de, de donkere zeggen. Die gewoon, het, gewoon blond haar krullen. Een blonde, een, een blonde. En uh, ze staat bekend op haar scherpe pen. Ze schrijft niet alleen gewoon teksten. Ze zingt dus ook, ze rapt. En uiteindelijk maakt ze ook nog even een boek. Een dichtbundel. En tussendoor heeft ze ook nog een toneelstuk geschreven. En ze is in 2013 ontdekt. Dus ze is een actief uh, vrouwtje dit. En de laatste plaat heet uh, Ketamine for Breakfast. Ketamine voor breakfast. Ketamine voor breakfast. Nou, daar hadden we het toch net over, of die mensen niet wakker werden? Ja. Ketamine, die zijn ja, nog... hebben ze dat genomen. Ketamine, is dat niet om in slaap te komen, juist? Weet Get ik niet. Nou, dan nemen we dat toch niet bij het ontbijt? Nee, maar goed, daarvoor is het ook een leuke ik titel ook weer. Zoek het wel even op. Ja, ik zoek het even op. Ketamine voor je ontbijt. Ja. Nou, weet je, doe mij maar gewoon een plakje uh, snijkoek. Pakje snijkoek. Oh, doe je echt zochtens een ontbijtkoek al? Oh? Toch, ja, dat het, het heet niet voor niks ontbijtkoek. Oh, ja, dat is waar, dat was ik eigenlijk vergeten. Je hebt gelijk, ja. ontbijtkoek. Ik neem het nooit meer, want ik vind het eigenlijk gewoon, het is gewoon koek. Ik zie het ons toek. Cake. cake is er eigenlijk een ah, soort... Het is, dit is wel eens lekker. Ja, ja goed. Nou, ik heb hier wel wat feiten over cake, ketamine, hè? Ja, ketamine. Van drugsinfo team. Oké. Okay. Uh, de Keta Special K. &K. Yeah. Nou, we zijn net spuit en slikken hier gewoon. Ja. Yeah. En het wordt meestal gesnoven. Dus het is niet echt van mijn slaapverhanding, hoor. Nee. Ik Je voelt effecten na te binnen enkele minuten tot een kwartier. En ze houden een uur aan. Maar je kunt het ook spuiten. Oké. Okay. dan merk je de effecten nog sneller. Maar ja, de, de, de effecten zelf, ja... Dat staat er niet bij. Maar ik denk dus wel uh, nou, dat, denk dat je, je er raai van wordt hoor. Ik denk dat je wel even helemaal scherp bent gewoon. Yeah. Nou begrijp ik het ook. Nee, is het wel op zijn plek. Dat was, dat was grappig geweest als het een soort slaapmiddel was geweest voor breakfast. Dat was leuker geweest. Mijn spuit goed. heeft... Het heeft me een veel sterker effect dan bij snuiven. En meestal valt me dan ook in slaap. Af vandaar dus. Maar het wordt dus. ook tijdens het dansen meestal gecombineerd met ecstasy of een pepper zoals amfetamine. weet okay. je, als er ine achter staat, moet je ze nooit gebruiken. Nee. Nou, behalve aspirine. Aspirine, ik wil zeggen, daar, uh, dat, dat, mag dat nog wel. Dat, elke dag neem ik een aspirine. Dat heb ik ooit eens gelezen, dat is goed. Ja, nou, goed ik, doe het, ik doe het soms als, uh, ja, s'avonds, dat ik met slapen denk van, ik voel me een beetje stram en uh, ja. niet, niet helemaal... Pijn. En dan helpt het wel dat je de nacht net, net even wat ja, dieper slaapt. Precies, en dan, echt, dan ga ik op, met mijn handen en voeten op het bed zitten. Dan sla ik heel hard met mijn hoofd tegen de muur en val ik bewusteloos neer. En dan ben ik in de volgende week. Het fijn pijn als je wakker wordt. <laughs> nee. Ja, zo doe je dat. Het nou, zal voor worden naar de volgende plaats, volgens mij. Ja, ze wordt het te lang. Ja. Goed, nee, straks de zandwoordse berichten. Eerst hebben we nog muziek. Roosevelt hebben een nieuwe CD uit. Dat is een leuk beentje die een beetje ook zitten ze zijn muziek maken. Kom er niet voor los. Ik vind dat zo leuk gewoon. Yes, Moving on. verder, dat is gewoon duidelijk. En uh, Moving On is de nieuwe plaat ervoor. Er had nog Fever van hun en ook nog Holdan. On is ook een hit als ik op uit Germanië. Vanuit Duitsland komt deze Bunt Lauber heet die, geloof ik. Ja, goed. Uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, want er is weer een hoop gebeurd. Ik zoek altijd even een uh, dingeltje daarbij. natuurlijk. Zandvoortse berichten. Precies. Zandvoortse berichten, dames en heren. Uh, en nou, uh, afgelopen weekend. Ik was erbij. Ja, was erbij. Het Badhuisplein. Het, ja. het, het uh, Sandvoorts Casino bestond 40 jaar. En er was ja. een grootse opening en zo met de burgemeester. Ja, en ja, ja, ja, ja. en uh, Dennis van der Geest die was eerst aan het draaien. En uh, toen heeft Erwin van Lambaard, de vestigingsmanager Erik Zwermer en de burgemeester Nick Meijer... hebben de festiviteiten voor geopend verklaard. En Meijer merkte op dat Sandvoort nog zeker 40 jaar een vestiging Ja, toen kwam Joling hè? Nou ja. uh, die En uh, bijna, bijna zijn wenkbrauw eraf en zo... het vuurwerk uh, op het toneel. Hij zegt, wow, weet je? Ja. Gaat ze hard. Ja, ja. Dat... hij is net gerestaureerd. Ja, maar die zei net ook van... heb je, heb je die burgemeester gehoord? Jo, jongen, duurde dat lang, hè? <laughs> en dat ging maar door... <laughs> Ja. Ik heb wel gelachen Het, is, altijd, het ja, dat, Gera, is wel een boef is het hoor. Geer en Goor kunnen dat soort dingen maken. Want anders zal eruit geknikkerd worden. Maar ja, bij hun is dat humor gewoon het Hij mag pas over 40 jaar weer komen als ze 80 jaar bestaan. Ja, we hebben jaar. over 10 jaar dan dus waarschijnlijk het 50-jarige ja. jubileum. Ik zat, ik, zat even, ik zat even te kijken. Holland Casino heeft dus 13 vestigingen. 13 maar? Even eh, 13. Oh. Eh, tweede Amsterdam. Nou nee, ja, goed. Eh, goed eh, Afgelopen 50 jaar daar is het Amsterdam het tweede erbij zelfs. Ja. Dus, nou, uh, verder andere zijn berichten zijn... Ik kijk even, zijn handtekeningen dinsdag... Uh aan de, van de kustgemeente, aan de kustgemeente Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Bergen... en uh, Wassenaar en Den Haag aangeboden. Van, die, die tegen de, de, de molens zijn, de windmolens. En uh, aymuiden Ver is nu het plan natuurlijk. 53.264 protesthandtekeningen zijn in ontvangst genomen. En er wordt nu toch serieus over nagedacht... om het toch allemaal naar aymuiden Ver te gaan doen. Want het is economisch interessant. Het levert meer op. Er is meer wind daar. En het is goedkoper om te bouwen. Minder subsidie hebben ze voor nodig. Dus jongens, het ziet er allemaal rood kleurig uit. En dat had ik echt niet verwacht. Met nee, het nieuws dus. zeker nee. niet. En ik zie een artikel dat onze zanger Yves Berendsen brengt nu ook landelijk door, dankzij de juryprijs. En uh, hij stond op het podium al met heel veel bekende mensen, maar het schijnt dus echt dat hij uh, steeds meer ge, geroepen wordt om hier en daar te zingen. Dus het is eigenlijk wel heel leuk. Oké. Okay. Ik lees ook, ook dat er weinig anima was voor het bestemmingsplan van het centrum. Het waren wel een beetje teleurstellend. Het waren uiteindelijk maar negen belangstellenden die kwamen kijken wat er nou precies gaat gebeuren met de, de, de, het centrum. Het is niet zo dat ze nu voor alles maar kunnen gaan doen. Want ze hebben namelijk heel veel huizen al bekeken. En die huizen moeten allemaal hetzelfde blijven. Die zijn natuurlijk allemaal uh, historisch uh, erfgoed. Daar mag niet aan geknutseld worden. Dus er zijn al heel veel dingen al uh, uh, vastgelegd. Daar kan, kan niet iets mee gedaan worden. Maar toch hadden ze iets meer belangstelling verwacht van mensen die misschien ook ideetjes hadden is ja. dat op zelf wel een gemiste kans. En ze vonden op zichzelf... Uh, uh, ja, nou goed, ja, het is genoeg erover. Wat, en nog, heb je nog wat Ja, ik heb nog een, wel een berichtje dat de kunstkracht 16 deze, dit weekend is. 8 en 9 oktober. Is een kunstroute langs 16 expositieruimtes van BKZ. Ik ga het even op internet opzoeken. Want het rare vind ik dan wel. Ja? Er wordt, vorige week wordt het dan uh, gemeld in de krant... En nu het echt is, dit weekend, er ja? staat er helemaal niets over in. En dat vind ik dan een beetje jammer, want het is bij de meeste mensen dan alweer weggeëpt. Ja, je moet het bijna alleen. Gewoon een dag van tevoren moet je het aankondigen. Ja. Niet even een week van tevoren en dan. Ja, nee, de, de meesters uh... vallen in slaap dan weer en dan zijn ze het gewoon weer kwijt. Ja. Hebben we net die ketamine genomen? Nou, ik wel als kwijt. Ja. Ik snap het niet. In de nacht van zaterdag op zondag. rond drie uur werd een melding gemaakt. van een vechtpartij in de Haltestraat. Een jongen van 16 en een man van 42. beide uit Stamford. werd op verdenking van een openlijke geweldpleging. even later aangehouden. Het ging niet eh, zover eh, met de slag van stoot. Het, was, het ging er heftig aan toe. De melding die bij de agenten binnenkwam. was dat er gevochten werd. bij een horeca gelegenheid in de Haltestraat. Dieners stoffen daar een groepje personen aan. die verklaarden. ja, aangevallen waren door twee personen. Uiteindelijk hebben ze de mannen dus. Eh, in, in, bij, eh, aangehouden. En met meegenomen met het politiebureau en de situatie wordt onderzocht. Kijk, dat horen we graag meteen oppakken. En Ik hoop dat ze hier in Zandvoort alle dingen goed hebben geregeld. Dat ze onderling goed communiceren. Als daar iets gebeurt, dan berichten ze de volgende horecagelegenheid. En uiteindelijk spreken ze zelfs groepen aan die voordat ze dus de stad wilde ik voor het voorste dorp inlopen. Wordt hij al aangesproken? Van, gedraag je? Want anders treden we op. En dan worden je we weer uit het dorp gebonjourd. Begrepen? Kijk, Wegwezen. Een stapel bijna. Maar het is nodig gewoon. Want het is gewoon in het verleden gewoon een beetje aan de hand gelopen. Dat kunnen we niet hebben hier. Goed, dat is we weer de zandvoortsberichten. Ja. Dacht het wel hè? Oh, it in my life, oh, Brightens my eyes, and those bottom and boys they clap on one and three. Yes, I built a wall. On clouds open Je wil het in een hofje plaatsen. Het stemgeluid lijkt op iets wat ik gewoon al jarenlang... uit het ogen ben verloren, uit het oor ben verloren eigenlijk. Maar ik kan ze gewoon niet plaatsen. Goed. His Golden Messenger is de band. En even kijken hoeveel mensen zitten in die band. Blijf ze even stilzetten. Oh één. MC Eén. Taylor. Eén hele. Ja. Hij, hij bespeelt alles, denk ik. Of hij uh, zou kunnen zijn dat die studiemuzikant heeft uit de kast heeft getrokken. Maar goed, hij bestaat uit de band His Golden Messenger. Dit was de laatste platen. Tell her... I'm just dancing. Oh, dancing. Ja, dancing. en dat mag. No ja. standing only dancing. Alleen dancing? Ja, precies. als het alleen maar bij dansen blijft, dan vind vindt het helemaal niet erg. Goed, dus uh, zaterdagmorgen uh, straks meer Zandvoortse berichten natuurlijk. Ik zie dan onder andere dat ze ook een zwemcursus hebben gedaan. Uh, hoe je uit de mullen moet komen. Uit de mui. Mui, mui. mui. Uit, de mui. uit de mui moet komen. Nou, dat is ja. uh, wel belangrijk geloof ik. Ja, volgens dus mij wel. Is levensgevaarlijk hier. Ja, hoe gaat het net over. Uh... Drugs, maar dit, dit, dit was geen drugs, maar het leek er wel even op. het was uh, in uh, Engeland. Ja? Yeah. Daar uh, was een uh, politieagent, zag een, een voertuig. En daar, uh, die, die ging helemaal ongecontroleerd van de ene naar de andere rijbaan. En die yeah. ging daarnaast rijden. En toen zag je dus hoe de vrouw met haar hoofd naar achter ging. En ze was buiten bewustzijn. Huh? En op de achterbank zat nog een peuter. Hij twijfelde op geen moment. Yeah. Heeft zijn voertuig gebruikt om de Peugeot dus langzaam van de weg te drukken? Oké. Okay. Weet je niet meteen? Na een aantal aanrijdingen zeg maar, tegen de vangrail, zeg yes. je auto toch tot stilstaan. Hij heeft zich okay. meteen om het slachtoffer bekommerd. Ze yeah. bleek dus een diabetische aanval te hebben. Oké. Okay. En na wat zoetigheid. Wacht, wacht, wacht. wacht Staat hij nou stil of niet? Pak je over de kop mee, niet over de even vangrail. Hebben! <laughs> Gelukkig, ja. Het is goed afgekomen. Na wat af kwam de vrouw weer langzaam bij bewustzijn. En ja. Ze heeft zich helemaal niets herinnerd van wat er was gebeurd. Nee. Maar werd wel heel emotioneel door het verhaal van de agent. Wat verdarri. Wilt u niet en... huilen? Vind ik het heel moeilijk tegen. Ja, maar de politie heeft het incident dus met een dashboardcammer. Uh, op video staan en er zit een filmpje bij. Dus oh. Ik ga hem wel eventjes delen, want ik vind oh, het toch wel leuk. Weer, uh, ja. ja, die videobeelden willen we al graag ja, zien. Ja, ja, ja, altijd ja. heeft ons verbaast. verbaasd. Oh, wat leuk. Nou, laat maar even zien. Ja, even kijken. Ik. Het is wel bijzonder van oh, ja, die auto. Het is wel heel erg hoor. Is, uh, uh, zeg maar een automatische piloot of zo, die auto, die zo mooi. Het uh, uh, midden op de weg rijdt hij ook gewoon, hè? Ja, op de baan. op oh. zijn baan. We gaan het even delen, dames en heren, want ja. Ja, dat is toch. Uh, en die agent was gewoon heel scherp. Je was even niet aan het multitasken met andere dingen die je nog moest invullen. Een app of zo, die moest invullen gewoon nou, heel snel. Zo hoort het dus weer. We gaan hem even delen. De dus even. Uh, de, zaten, de morgen we kunnen vertellen trouwens. Even goed nieuws voor de jeugdafdeling. Is het waarschijnlijk volgende week weer aanwezig. Marcus, uh, we hadden vandaag even, of afgelopen week, even app-contact met hem. En uh, hij is herstellende. Ja, oké. Okay. Uh, heeft Krukken geloof ik nu Halupe nu al een beetje? Of uh, uh, had, hij, oh. had hij iets met zijn <laughs> been? Oh nou, nee, hij had niks met zijn been. Met zijn hoofd, hij loopt met, nu op zijn hoofd. <laughs> Ja, nou, Marcus, ik hoop dat je een beetje beter gaat. Ik ga ervan uit dat je toch wel een beetje naar ons luistert. Ja, kom zeg. Het is nu uh, tegen 9 uur. Ben je dan wel wakker? Nou goed, ja, hij was een beetje wel. overwerkt. Hij doet ook van alles tegelijk. Hij was met een opleiding bezig van 10 tot 10. Ja, s'avonds hè. En uh, niet s ochtends tien. dat is echt te gek. Maar uh, en dan nog een keer een andere baan. En ook nog een. Uh, had hij ook nog een hele lastige vriendin? Was dat nou? Nee, ja, was nee dat was te huis, volgens mij. Nou, dat was weer en dan aardig. ben je zo alleen. Ja, dat is naar. Dan dus heb je uh, geen klankbord, hè? Dat pas hoorden we met Rutte ook. Je hebt een klankbord nodig. Nou, dat is denk ik wel waar. Ja. Sommige mensen worden een beetje merkwaardig als ze altijd alleen zijn. Ja, dat klopt. Ja. En ja, dan nee. is het goed als een ander zegt van... joh, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Doe eens even normaal. Ja. Dus ja. Goed, straks meer mensenwaardigheden, dames en heren. Ja, ik heb even, even, even, even, even tijd voor de backbouw. De band The Ocean Party... Kijk op onze Facebookpagina. pagina. Je vond een waarlijke redding voor die vrouw. Ja. Ik heb je hier de Ocean Party. En de nieuwe single heet Back Bar. Ja, de Back Bar heb je hier ook wel ergens te vinden. Goed, dit is zaterdagmorgen morgen. En uh, ja, het is natuurlijk mooi weer om te gaan sporten. Alleen, het, ja, heftig nieuws. Heel veel sportsvelden uh, ja, hadden dachten de oplossing te hebben... door kunstgras te laten uh, uh, plaatsen. Met allerlei uh, uh, ja, toestanden, prutter op, weet je wel. Dat zou dan allemaal het bal kan beter stuiteren... en dan krijg je weer een beetje natuurlijk effect... Als je die op de pijt aan het voetballen bent natuurlijk. Maar nu schijnt dat spul wat ertussen ligt, tussen het kunstgras... schijnt kankerverwekkend te kunnen zijn. En, uh, Schippers, kunnen zijn, hè? Dus, kunnen uh, zijn, ja. Dat ze hebben dat niet helemaal goed onderzocht. Er is geen bewijs voor. Nodig is gisteren ook die minister RIVM Schippers. Het RIVM zei tegen mij... we hebben meer uh, bewijs dat barbecue slecht is voor mensen... dan we bewijs hebben dat deze stoffen slecht zijn voor mensen... Maar goed, ze wil het. Onder... Ja, ze heeft zelf ook kinderen. Ze heeft zoiets van. Ja, hallo. Ik wil mijn kinderen op zaterdag wel wegbrengen, ja. Je zit maar... op palet gewoon. Die zit op palet, nee. Die heeft... Ik wil het zeker voor de zeker. Dus jeetje, echt wel een strop hoor. Al ja. die frustraties. Ik hoop niet dat die mannen met die frustratie blijven zitten. Want die gaan normaal altijd het veld op. En die laten helemaal leeg, hè? Ja, joh, die gaan gewoon op een echt, echt grasveld. Ja, maar die gaan dus ook nu. Stappen ze gewoon in de auto. Ze gaan naar evengoed het sportcentrum. Dat ben ik gewend. Ik wil gewoon. Ik moet nu iets doen. En die gaan gewoon meteen achter de bar zitten. Die gaan meteen plaatsnemen in de backbar. En dat uh, kan toch tot. Uh irritante situaties leiden. Ik kan er wel eens uit de hand ben ik bang. Ik heb trouwens hier een speciaal Mark-bericht. Ja? Want, uh, een stukje in... techniek? Ja, precies. Er, er schijnt dus uh, een kamp te zijn, Century. En dat was uh, een, een, een onderdeel van project Iceworm. En het is een missie die is opgezet tijdens de Koude Oorlog. En het was dus een geheim Amerikaans kamp verscholen diep onder het ijs van Groenland. Oh. Maar ja, doordat het ijs aan het smelten is, lijkt het kamp nu aan de oppervlakte te komen. Okay. Dus ja, daar gaat het geheim. Ja. En ze deden eigenlijk in het kamp onderzoek naar klimaat en ijs... maar de voornaamste missie was eigenlijk het bouwen van een lanceerinstallatie... die raketten naar de Sovjet unie kon afvoeren. Okay. En nou zien ze dat die installatie er is natuurlijk. Goed nieuws dit voor uh, Rusland. Ja, zeker. Dan hebben ze weer een stok om mee te slaan? Ja, het schijnt dus echt groot ondergrondsnetwerk. te zijn met bij elkaar drie kilometer aan tunnels. En was voor het personeel was er een winkel, laboratoria, bioscoop, kapel... En het kamp werd dus van energie voorzien door de eerste mobiele nucleaire generator. Okay. En zelfs door deze regering was er niet van op de hoogte. En uh, in 1967, toen had je natuurlijk ook de Koude Oorlog genomen. Toen ja. werd dus de missie definitief afgebroken. En de wetenschappers en soldaten zijn teruggekeerd. Maar uh, en het werd wel in 1995 overbaar gemaakt. Maar ja, het ijs smelt veel sneller dan verwacht. En het, het is, kamp wordt dus gewoon zichtbaar. Het is gewoon. Kijk, hier kan je het zien. Ik, oh uh, ja, bizar. Ja, het is ja, echt bizar. Echt ook frustrerend. Ik kan me nog herinneren in 1978, 79, er zoveel sneeuw in Nederland lag. En dat ik een sneeuwhut had gemaakt. De gegeven het ging het smelten, ging langzaam mijn hut weg. En ik had echt tientallen uren aan je te knutselen. Ik had echt een, een complete grot gebouwd achter mijn huis. In die hele grote hoop. Ja. Dat was echt vier meter hoog of zo, is die hoop sneeuw. En deze mensen hebben hetzelfde gewoon. jarenlang gewerkt aan drie, drie kilometer tunnels. En straks smelt het gewoon weg. Jij? had je ook jaren gewerkt aan die tunnel weer gaan maken? Of? Nee, dat niet. Gewoon een paar, paar veel weken, veel altijd, nou, een paar weken, gewoon een paar dagen, denk ik. Maar goed, het is altijd wel leuk. Spreek ja, door de beelding. Tunnel gaat. in het ijs. Wie wil dat niet? Ja, Naar, ik ja. wil dat wel hoor. Ja, precies. Dat gaat niet meer voorkomen natuurlijk. De aarde warmt op en dat is dit wel weer, weer het bewijs voor natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Goed, beentje. Uh, een combinatie van Nederlanders en Belgen bij elkaar. Drive Like Maria. Deep Blue. Zandt Nee, dat is een andere plaat. Van de Breakfast Club. Ja, de nieuwe yeah. paard heet uh, uh, yeah, yeah, uh, <coughs> Deep Blue, ja. Yeah. Deep Blue something. Dat mag ik weer denken. Wat was het weer, dat weer? een oud paardje? Ja, dat dacht volgens mij. Drive Like Me is een Belgisch-Nederlandse band die doorbrak tijdens de Global Battle of the Bands in 2005. En na het winnen van de Nederlandse versie van dit evenement eindigde de band als tweede in de internationale finale in Londen. Ja, nou, geinig. Uh, leuk, uh. Op rock een beetje te zwijven. De voornege is zonnig Zandvoort. Echt wel de reden om deze kant op te komen. Zo is dat. Straks de we eerst Zandvoortse bericht. Eerst nog even wat. Check ik ga Gewoon hè. Check Wat voor ja. hebben we nou weer? Heb jij zelf één, Ik heb er nog alleen hoor. Ja vertel maar. Dat Pietervat heeft een nieuw eindpunt gekregen. Op de sint pietersberg bij Maastricht. En voortaan. in is wel sneu voor die mensen die hem allemaal gelopen hebben. Dan moeten ze hem dus nog hier lopen. Om op het eindpunt te komen. Hè? Ja, toch? Ja, het, uh, ja het compleet ja. dan. Ik heb... ja, het eindigt voort op een heel mooi nieuw uitzichtplatform. Het pad is daarmee ook 6 kilometer langer geworden. En het eindpunt wordt vrijdag in gebruik genomen. En het, het, deze is gepubliceerd op 5 oktober. Dus uh, dan is dat uh, gisteren waarschijnlijk gebeurd. En al 33 jaar was de Vinis altijd te vinden uh, op een vrij anonieme plek op de flank van de Sint-Pietersberg. En de nieuwe locatie zegt uh, Maarten Goorhuis van de stichting Pieterpad. Maarten Goorhuis natuurlijk. Yeah. Die heeft de allure die veel beter past bij het eindpunt of startpunt van het Pieterpad. En uh, het, het schijnt dus gewoon 490 kilometer te zijn he, van het yeah. zuid pieterpad dus vanaf Pieterburen tot aan de sint petersberg in Maastricht. Oké, okay, het gaat niet helemaal aflopen. Anders moet je een extra zorgverzekering toeslag, uh, betalen. Want dat is niet de bedoeling, dat je zoveel kilometers met die benen van je loopt. Oh, Want ik zeg altijd... je bent je je lichaam... niet voor gemaakt? Nee, je bent niet voor gemaakt. Lichaam is een bruiklijf van zorgverzekeraar. En die gaat niet alles bekosten, roep ik altijd. Dus uh, wees gewaarschuwd. Hè. Na heffing kan je zomaar verwachten. Want dan gaan ze die stappen tellen gaan ze uitlezen. Voordat je weet, zit je extra kosten deze maand. Echt, ja. zou het... Ben je, niet. ben je mooi klaar mee. Doen. Angst zegt. Ja. Pas op. Precies. zal ik echt vooruitkijken. Goed, de, de zaterdagmorgen is niet compleet. Ik zit even te kijken als ik een, deze plaat rijd. Goed idee. Hé, dames en heren. Ja. En dan is het de vraag, wat rijd ik altijd, hè? Ja, dat kan soms een grote verrassing zijn. Warpaint. Een beetje wat ik niet kende. En ze hebben een nieuwe plaat. Het. En goed toepassen. Nieuwe song.